Als de fracties willen weten wat de kosten zijn van bijvoorbeeld doorgaan met steun aan Griekenland of van een Grieks faillissement, dan kunnen ze die informatie vertrouwelijk krijgen. Dat gebeurt omdat de cijfers zeer onzeker zijn. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft een aantal sancties tegen Libië ingetrokken. Daardoor kunnen de Nationale Oliemaatschappij en de Centrale Bank van het Land hun activiteiten weer opstarten. Eerder had de VN besloten dat de zetel van Libië kan worden ingenomen door een vertegenwoordiger van de Nationale Overgangsraad.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 Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur van onze uitzending deze week. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend om u van genotvolle radio te voorzien. Zo ervaren wij dat in ieder geval al dat prachtige met bevlogenheid gemaakte radiomateriaal... dat hier in de rustige nachtelijke uren weer even de revue mag passeren. Dat geldt zeker ook voor deze bijdrage van de NCRV op... 17 september 1893 werd Abel Jacob Hertzberg geboren. De advocaat en procureur, maar bovenal ook schrijver... studeerde rechten in Amsterdam... was voorzitter van de Nederlandse Zionistenbond... en overleefde de Holocaust. Hij keerde in 1945 terug vanuit Bergen-Belsen... waar hij kans had gezien een dagboek bij te houden. Later verschenen onder de titel Twee Stromenland. Voor zijn gehele oeuvre ontving hij... Zowel de Constantijn Huygensprijs als de PC Hoofdprijs. De NCRV maakte na aanleiding van zijn 95e verjaardag in 1988... een portret van hem in een aflevering van Literama. We gaan terug naar 13 september 1988. Op 17 september 1893 werd in Amsterdam Abel Jacob Herzberg geboren. Hij is een zoon van Russische Joden die op de vlucht voor de pogroms in hun geboorteland in Nederland waren neergestreken. Abel Herzberg werd orthodox Joods opgevoed en op zijn dertiende werd hij bar mitzwa. Herzberg studeerde rechten in Amsterdam en vestigde zich vervolgens als advocaat in de hoofdstad. Zijn specialisatie was wetgeving. In 1918 promoveerde hij tot dokter in de rechtsgeleerdheid. Ondertussen werd Herzberg ook actief in de Zionistische beweging. En van 1934 tot 1939 was hij zelfs voorzitter van de Nederlandse Zionistenbond. Als schrijver debuteerde hij in 1934 met het toneelstuk Vaderland. Het zou nooit worden opgevoerd... Toen in 1940 de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was Abel Herzberg getrouwd en vader van drie kinderen. Het gezin overleefde de oorlog, maar Herzberg verbleef van 1943 tot 1945 wel in Duitse kampen. Eerst in Barneveld en Westerbork, later in Bergen-Belze. In dat laatste kamp hield hij een dagboek bij, wat hij in 1950 onder de titel Twee Stromenland publiceerde. Daarvoor echter in 1946 was de bundel Amor Fati verschenen... waarin zeven opstellen over Bergen-Belzen gebundeld waren. Amor Fati betekende Herzberg's doorbraak als schrijver. Hij kreeg er in 1948 de Wijnands-Frankenprijs voor. Ook dwong Herzberg veel respect af met zijn chroniek der Jodenvervolging... die voor het eerst verscheen in 1950... als hoofdstuk in het verzamelwerk Onderdrukking en Verzet. Vijf jaar later kwam het ook als afzonderlijke titel op de markt. In deze kroniek geeft Herzberger blijk van een helder inzicht te hebben... in de theoretische achtergronden van Hitlers jodenvervolging. Het is geen subjectieve interpretatie van nationaal-socialistische ideeën... wanneer wij Hitler en de zijne het begrip toeschrijven van de demonie van het jodendom. Zowel het begrip als de terminologie zijn van Hitler zelf. Maar zij waren voor de Duitse propaganda onvoldoende. Het ging om monodemonie, als men dit woord tenminste gebruiken mag... De jood was niet alleen wat hij voor vele voorgangers in de antisemitische leer geweest was, een vijand onder andere vijanden, en ook niet alleen een vijand voor iedereen, wat reeds een zekere ontwikkeling van de antisemitische leer verraadt, maar hij was dé vijand, de enige, buiten wie er geen vijand bestond. Ja, er mocht ook geen andere vijand bestaan. De gedachte dat dit mogelijk was, moest worden uitgebannen. Overbekend is Hitler's steeds weer in mijn kam verhaald denkbeeld van de concentration op einen Gegner. De aandacht van een volk mag niet versnipperd worden. Zijn strijdlust moet in een enkelvoudige vorm, einheitlich, worden ingezet. Dit alles ter bevordering van de wocht des Stosses. Dat wil in huiselijk Holland zeggen, opdat de klap maar hard genoeg aankomen zou. Uiteenlopende tegenstanders moest men het gevoel bijbrengen dat zij tot eenzelfde categorie behoren. Zo staat er in mijn Kampf... Want als het volk het bestaan van verschillende vijanden opmerkt... dan meldt de objectiviteit zich onmiddellijk aan... en wordt de vraag gesteld of het gelijk zich werkelijk alleen maar... bij het eigen volk en de eigen beweging bevindt. Dit echter betekent het begin van twijfel aan zichzelf. Eén enkele vijand daarentegen sterkt het geloof van het eigen recht... en doet de verbittering tegen de aanvallers stijgen. Hitler's recept is het recept van het eenvoudige parool... En daar ging hij prat op. Wat hij geven wilde, was om zo te zeggen een politieke eenpansmaaltijd. Een eindtopfgericht. Wij leven immers in een gecompliceerde wereld. En een programma dat in een zodanige wereld succes wil hebben... moet voor alles simpel zijn. Welnu, nu, er was geen simpeler programma dan de jodenhaat. Daarmee kneedde hij de massa. Mengde hij de mensen, zoals hij zegt. In alle gevallen waarin het gaat om de vervulling van schijnbaar onmogelijke eisen of taken, moet de totale aandacht van een volk alleen en uitsluitend op deze ene vraag worden verenigd. En wel zo, alsof van haar oplossing inderdaad zijn of niet zijn afhangt. Weer uit mijn kamp. Slechts op deze wijze is een volk tot grote prestaties in staat. Hertzbergs naam als auteur was nu gevestigd. Sommige van zijn boeken werden zelfs regelrechte verkoopsuccessen. Zoals bijvoorbeeld de bundel Brieven aan mijn kleinzoon uit 1964... waarin hij zijn kleinzoon over zijn eigen jeugd bericht. Of bijvoorbeeld de novelle Drie rode rozen uit 1975... waarvan onlangs al de zevende druk verscheen. Andere titels van Hertzberg zijn onder meer de roman... De memoires van koning Herodes uit 1974 de essaybundel De Man in de Spiegel uit 1980... en het bundeltje Twee Verhalen uit 1982. Herzbergs oeuvre werd bekroond met de Constantijn Huygensprijs... en de PC Hoofdprijs. De thema's in zijn literaire werk zijn vaak hetzelfde. Jodenvervolging, antisemitisme, de vraag naar schuld en straf... en steeds weer frappeert Herzbergs milde toon... zijn mededogen, begrip en objectiviteit... Het literama schetst vanavond het portret van Abel Herzberg aan de hand van fragmenten uit zijn werk, maar ook aan de hand van gedeelten uit een gesprek. dat Helco Span met de nu bijna 95-jarige schrijver heeft gehad. En dat natuurlijk in aanwezigheid van Herzbergs vrouw Thea. Het gesprek ging onder andere over Herzbergs ouders. Waarom kwamen zij eertijds eigenlijk naar Nederland? Nou, omdat dat in, Duits in Rusland voor Joden geen leven meer is. Er waren pogroms en weet ik wat allemaal meer En, en ze konden daar hun brood niet verdienen, nemen kan Mijn grootvader, dat is de vader van mijn moeder. Die is apart die, die is met de familie gekomen. En mijn, en mijn uh, vader, mijn vader, die is uh, afzonderlijk gekomen. En die zijn hier in Nederland getrouwd. Mijn moeder en mijn vader zijn in Nederland getrouwd. En ze moesten in... in uh, in, in Rusland. Ja, daar was geen leven meer voor hun. Hm. Was Nederland hun bestemming of wilden nee, ze door naar Amerika? Nee, ik nee, neem nee, aan dat ze hun bestemming Amerika was. En dat ze op een gegeven moment met de centric te, te, te, niet verder konden. Dat eigenlijk... Ik was, dat, ik, tenminste, zo heb ik het altijd begrepen. Hebben zij zich ooit echt thuis gevoeld in Nederland? Nou, mijn vader zeker wel. Want hij sprak uh, Nederlands zonder enig accent. Mijn moeder uh, heeft altijd nog wel uh, terugverlangd naar haar uh, uh, geboortegrond. Maar mijn vader, die was, uh, die was helemaal ingeburgerd hier. In een van zijn brieven aan zijn kleinzoon schreef Abel Hertz Bellig... Het belangrijkste in de verhalen van mijn ouders was dat ze Joden waren. Dat kwam altijd weer terug... Het stond op de voorgrond. Het wilde zeggen dat zij niet alleen vreemdelingen waren... maar ook in het land van hun herkomst nooit iets anders dan vreemdelingen waren geweest. Ze kwamen wel uit Rusland, maar ze waren, hoewel hun families daar eeuwen hadden gewoond... geen Russen en waren daar ook nooit als zodanig erkend. En omdat ze dat niet waren, waren ze daaruit vertrokken. Misschien waren ze wel niet direct verjaagd... maar vrijwillig was hun vertrek allemins geweest... Ze konden in het land hun geboorte niet leven. En dat was het waar alles om draaide. Ze hadden niet kunnen wonen waar ze wilden, niet reizen waarheen ze wilden. Ze hadden ook niet kunnen worden wat ze wilden. Ze konden, als je het goed beschouwde, eigenlijk helemaal niets worden. En ze wisten ook niet hoe ze hun brood hadden moeten verdienen. Ze konden zelfs niet vrij omgaan met hun buren, de andere mensen die dan wel Russen en geen Joden waren. Onderling spraken ze hun eigen taal die die anderen niet verstonden. Ze hadden hun eigen godsdienst en lazen hun eigen kranten... die in Hebreeuwse letters gedrukt waren. Waar de anderen naar keken, zoals wij, naar Chinees. Ze lazen andere boeken, ze aten andere dingen dan die anderen. Ze hielden niet de zondag, maar de Sabbat. Ze hadden hun eigen feestdagen en gingen niet naar de kerk, maar naar de shul... waar het totaal anders toeging. Wat voor anderen heilig was, daar geloofden zij niet in. Ze bogen er niet voor. Ze begrepen niet eens dat iemand dat wel doen kon... En wat zij vereerde boven alles wat er in de wereld bestond, dat werd door de anderen veracht. Ze hield daaraan vast, zoals ze in hun gebeden zeiden, met heel hun hart, met heel hun ziel en met heel hun vermogen. Maar voor de anderen betekende dat niets. Kortom, ze waren een eigen volk. U hebt zelf Rusland ook een aantal malen bezocht, hè? U heeft familie ik, opgezocht. Ik heb familie opgezocht, ja. Daar ben ik toen geweest, toen ik uh, 18 jaar was. Of dan weet ik, misschien 19 keer geweest zijn. Dat was toen na het eindexamen van het gymnasium. Ik heb daarover geschreven. Brieven aan mijn kleinzoon. En, uh, het was ermee om te doen om de uh, familie op te zoeken om te weten uit wat, welke, welke stam ik eigenlijk kwam, Zie je? Waar, waar, ik van, waar ik vandaan kwam. En daar heb ik natuurlijk erg veel plezier van gehad. Wat was dat voor een ervaring, uit het toch heel welvarende Nederland... naar het heel armelijke Rusland? Nou, er waren ook heel eh, vermogende Joden in Rusland. In, in, in Dunaburg heet dat Dwinsk. Uh, er was een, een fabrikant van machines. En uh, ja, die leefde daar heel, heel, heel uh, ruim eigenlijk. En uw familie, behoorde die tot de vermogende joden in Rusland? Gedeeltelijk wel en gedeeltelijk de st straatarm. Dus je bent zowel bij de rijke tak, om het zo maar te zeggen... als bij de arme tak op bezoek geweest? Ja, natuurlijk. Zo was het ook. Over zijn Russische reizen schreef Herzberg aan zijn kleinzoon... Ik had eindexamen gymnasium gedaan en was naar Rusland gereisd... om, als ik het zo zeggen mag, mijn nest te zoeken. Ik had er jarenlang naar verlangd. Daar heb ik mijn grootvader, mijn zijde, dan enkele dagen in zijn eigen omgeving meegemaakt... Prekooln ligt, of lag, want ik weet niet wat er van over is... aan de spoorlijn tussen Kovno, dat tegenwoordig Kaunas heet... en Lipaya, destijds Libau. Onderweg moest je in Mitau overstappen. Dat was een kruispunt van spoorwegen. En daar maakte je dan allerlei gedrang, geschreeuw en spektakel mee. Want van de wegen daarheen en daarvandaan werd veel gebruik gemaakt. Voornamelijk door Joden die direct van Rusland uit naar Amerika emigreerden. Libou was namelijk een kleine havenstad aan de Oostzee. En daar scheepten zij zich op Russische boten in. Die boden hun passagiers het voordeel van kosher voedsel. Bovendien was de reis van sommige streken uit goedkoper... dan die via een West-Europese haven. Zo'n havenstad, ook al is ze klein, heeft een zekere invloed op het achterland. Er valt wat te handelen en te scharrelen. Er zijn altijd wel wat levensmiddelen nodig... en een deel daarvan kan uit het achterland worden betrokken. Er is al gauw een tussenhandel nodig... en daarop zijn de Joden meestal bij gebrek aan beter aangewezen. Zo viel er zelfs in Prekolen... dat een paar stations van Libau verwijderd was, een graantje af. Mijn grootvader ging regelmatig naar Libau. Ik heb hem daar op een vrijdagmiddag tegen de Sabbat op straat ontmoet. Een zwarte Russische pet op het hoofd, laarzen aan de voeten... en een grote zware zak op de rug. Ik heb hem die afgenomen... Hoewel hij zich daartegen met beide handen verweerde. Het kwam, zei hij, voor mij niet te pas om met een zak op de rug door de stad te lopen. Hij was maar een eenvoudige jodenman uit het boerenland die zijn hele leven voor zijn brood had moeten zwoegen en sjouwen. Maar ik was een meneer uit het Westen en bovendien zou ik mijn mooie pak maar bederven. Dat pak was van lichtgroen flanel, mijn overhemd flink gesteven met losse puntboord en manchetten. Ik droeg een kokette vlinderdas, lichtbruine schoenen en op mijn toen nog zwarte haren een moderne hoed van Panama -stro. Kortom, ik was geheel gekleed naar de mode die er dagen. Zij het dan niet naar de laatste mode van Prekoen. Wat hebben we met ons tweeën die dag een plezier aan elkaar beleefd, grootvader en ik. Wat waren we trots op elkaar. Ik op de oude man in zijn schovelen werkpak... die niet goed wist wat hij met zijn lege handen moest doen en hij op de jonge dandy met de zware zak op zijn rug. Kijk, je moet ook niet vergeten... in Rusland... en dan de Joden die in Rusland... maar ook de Russische niet-Joden. De, de, die waren hele typische... andere mensen dan Europeanen. Het is eigenlijk geen Europeanen geweest. En het, de mensen waar ik was... dat waren dan... mensen die... voor een deel tenminste... erg veel invloed hadden... van het racistisme... Dat was in Nederland helemaal, destijds zeker helemaal onbekend. Wat is dat, het Gassidisme? Kunt u dat uitleggen? Ja, ik kan het u misschien zeggen: het is een beweging van mystieke Jodendom. Zie. Dus uh, in strijd met, uh, met het matige Jodendom. Het mystieke, het, het religieuze. Begrijpt u? En Het is ook een, een, een, een, een uh, in Europa langzamerhand wel bekend geworden en verbreid geweest. Uw familie behoorde dus tot die richting in het Jodendom? Sommige van hen, ja, niet allemaal, maar sommige van hen, want er waren de, de, de, de, de wetmatige en de, de mystieke mensen. Het. En daar heb ik ook wel van, van, van opgesnoven, begrijp je. Dat is een hele merkwaardige zaak geweest. Het was ook, ook, ook afgezien van die mystieke beweging... is het een veel... Het Jodendom was in, in, in Oost-Europa veel uh, gevoeliger, begrijp je? Veel, veel meer dan, dan, dan in West-Europa. Dat, dat, hier, hier was dat veel meer... Uh, Wettelijk, zie je? Als ik het kort... Zo is het niet precies, maar... Als ik het kort mag zeggen, mag ik het zeggen dat... Het verschil tussen de wettelijke en de mystieke uh, bewegingen... En die mystieke beweging die is in, in Rusland. In, in, in de Jodenstaat, in, in, in Judea. En daar is het uh, nog altijd sterk gebleven. En dat waren ook de mensen die... Uh, die meest fanatiek waren tegelijkertijd, begrijp je. U bent... Uh, Orthodox-Joods opgevoed? Als kind wel, ja. Maar ben ik helemaal niet meer. Lang niet meer. U bent dat onderweg kwijtgeraakt? Volmaakt. Ik, ik, ik houd me niet aan de, aan de wetten. Ik houd me niet aan de spijswetten. Ik houd me niet... Enfin, me. ik leven dan? Ik leef volkomen liberaal. Volmaakt. Waar bent u dat orthodoxe geloof kwijtgeraakt? Is er een punt in de tijd aan te geven... Ja, dat is wel zo. Ik heb me wel herinnerd... God, als ik dat nu allemaal weer herinneren, uh, ophalen moet. Ik herinner me... Op, ik ben een vrome jongen geweest, zie je. En er was op een gegeven moment... was dan, was dan, dan de voorzanger in de school, in de, in de gemeente. En die... Of die, die was dan niet, die werd zo worden gekozen... En dan werden de, de, het publiek, de joden, die, werden de, uh, die zouden moeten kiezen welke, welke, welke man ze moesten hebben. Nou, ik vond dat erg interessant en ik, ik, ik, ik voelde daarvoor. En toen kwam op een gegeven moment in shul, in de joodse, u weet wat het is, hè? De, de synagoge. Dan kwam ik naar binnen en toen werd ik geweigerd omdat ik een petje op had en niet een hoedje. Nou, dat kon ik helemaal niet verdragen, zie je zoiets. En ik herinner me altijd, ik herinner me dat, herinner me altijd dat dat een, een soort van kritiek op een moment in mijn leven geweest is. Zie je dat dat, dat, dat, dat, dat, dat regel. Dat je niet met een petje daar komen mocht, maar met een hoedje waar je moest. Nou, en dat was nou een moment, begrijp je? Maar dat was tenslotte toch alleen maar een moment. waar, het, waar een heleboel man vast zat. Dat is wel een van de, de breekpunten geweest, ja. En ik ik, ik, ik. ik hield niet met de, met de godsdienstige. wettelijkheid, begrijp je? Dat, dat lacht me niet. Hoe staat u nu tegenover het geloof. Het Joodse geloof? Goeie hemel, meneer, ik vraag me dat wat. Ik ben bijvoorbeeld wel... Uh, uh, uh, uh, heb ik, heb ik uh, het, het voornemen als ik nou doodga... wat nou binnenkort wil gebeuren zal... dat ik dan de liberale Joodse, Joodse gemeente zal, zal begraven worden. Begrijp je wel? Ja. No. Nou, dat, dat, dat ligt me veel beter. Ik, ik, ik, ik, kan, ik kan zo die wetmatigheid niet goed verdragen, zie je? Ik ben een liberale Jood, laat ik het zo zeggen. Heeft u begrip voor de, de Joden die nog wel... Uh, zich aan de orthodox-Joodse leefregels houden? Nee. Dat begrijpt Eigen, u eigenlijk niet? Eigenlijk niet, nee. Eigenlijk niet, nee. De, de, de, de orthodoxe... Dat heb ik, dat, dat, dat ligt me niet. Vindt u het ik zie goed er niet in? Zie, ik, zie, ik begrijp niet dat, dat er iets gebeurt met, dat, met die, dat de orthodoxie. Dat is niet alleen in het jodendom, maar dat is ook in, ook in het christendom. En, die, begrijp je, die, die wetmatigheid, dat, dat, dat ligt de mensen niet meer. Dat is niet meer. En, je, je, je kunt het niet. Kijk, Zoals je, ik, ik, ik, ik ben zeer bevriend met... Misschien is dat een, een begrip voor u. Met Hub uh, Oosterhuis. Zie, ja. dat, is, dat is een goede vriend van mij. Dat is nou een echte goede beste door en door... christelijke en katholieke man. Echt waar. En daar is voor een man als hem is geen plaats in de wereld. In de, in de, in de, in de, in de godsdienst. Begrijp je? Die, die, die, dat, is een, dat is een andere godsdienst. Meer. Het christelijk geloof is ook te wetmatig. Dat is toch allemaal... Lees die, die, die, die, die, die, die boekjes van, van, van Huub uh, Oosterhuismaars. Dat is een man die niet, die, die, die niet begrijpt... of die mensen die niet begrijpen dat je door... Uh, uh, god bewonderen en oh die grote god, oh god, oh god en de god is maar goed en, en, en dat je daarmee door Gods vleien, zo, zo te zeggen, dat je daardoor Gods, Gods, Gods begrijp je, God dient. Dat, dat kan niet meer. En dat is in het Jodendom ook zo natuurlijk. Je moet je kritisch opstellen tegenover God. Wel kritisch opstaan tegenover God, dat is een ontzaglijk moeilijk begrip. Wat is nou eigenlijk, wat is eigenlijk wie is God en wat is God? Dat is toch, zijn dat zoveel dat goden als godsdiensten bestaan? Als we daar zo over. Het, niet het begrip God is het belangrijkste voor de mensen, maar de godsdienst is het belangrijkste. En dat is nou net precies waar het niet om gaat. Zie je? Dat is de kwestie. Alhoewel Abel Herzberg voor de oorlog artikelen publiceerde op zijn vakgebied. en ook het inmiddels bijna vergeten toneelstuk Vaderland schreef. brak hij als auteur pas na de Tweede Wereldoorlog door. Met heel persoonlijke boeken als Amor Fati en Twee Stromenland maakte die diepe indruk op het Nederlandse lezerspubliek... dat de verschrikkingen van de oorlogsjaren nog vers in het geheugen had. Zou het schrijverschap van de er anders hebben uitgezien... zonder die specifieke oorlogservaringen? Ik, ik denk dat er helemaal niet over gesproken zou zijn. Of helemaal niet... niet... niet, niet uh, ged, ged, ged, van gedroomd had om bezig te houden met... met, met, met, met uh, met dat waar ik me bezig over ben. Het is, het, is, het is. Kijk, het is eigenlijk toevallig gegaan. in, in Bergen-Belsen, waar ik gezeten heb. Werden die. die uh, commandant van Bergen-Belsen en, en een aantal van zijn troep. die werden. Uh, gestraft. Uh, ze werden. Uh, voor de rechter gedaagd, of door de. Voor de, de, de, de ze, werden, ze werden. Met de dood bestraft, hè? En dat het ook een schurken waren en zo. alles en zo Toen heb ik tegen Dijkstra gezegd, die had. Uh, de. De. De. De. Die, uh, gaf, de. De. De. destijds. van De. Groene destijds. Ik zeg, ja, dat, daar moeten we nou eens een artikel over schrijven. Ik had daar niks mee te maken, hoor. Ik zeg, je moet er nou eens een artikel over schrijven. Over, over dat geval. Van die, uh... Maar dat moet je nou niet doen zoals dat in die tijd, vlak na de oorlog, gewoon was. Dat zijn schurken, dat zijn boeven, dat zijn schrobjakken en al die dingen meer. Daar moet je er niet mee blijven. Dat is natuurlijk wel zo... Maar de vraag is, hoe komt dat? En waar komt dat vandaan? Wat is dat nationaal-socialisme in het wezen eigenlijk? En waar, waar, waar gaat het? Daar moet je nou eens over schrijven. Toen zei je tegen hem, moet jij maar doen. Nou, en toen, dat is het begin van de literatuur geweest. En als ik dat niet gedaan had, dan was er geen boekje in de wereld van, van, van mij gekomen, denk ik zo. Maar ik, ik heb toen een, een, een, een, een, een poging gedaan om iets, iets te verklaren van dat wat er was. Wat, wat, begrijp je? Je moet niet, niet, niet, niet zeggen, je bent, je bent een schabbejak. Maar je moet zeggen, wat ben je? je dat, daar ging het mee om. Nou, en dat heeft toen een beetje opgang gemaakt. En dan zei God, ja, dat vonden de mensen toen interessant... Toen en zo ben ik in de, de literatuur terechtgekomen. Toen bleek het dat jij gedurende het kamp in bergen een dagboek had bijgehouden, een journaal. Wat? Jouw dagboek uit het kamp. Dat was toch eerste keer. Ja, fariteit. ik heb in het kamp, in, de, in, de, in het kamp zelf, in bergen zelf, heb ik een dagboek bijgehouden. En dat is, dat zijn. Er zijn geen, niet veel dagboeken uit die kampen. Er zijn, wel dag, er zijn wel boeken geschreven over de kampen. Maar in, in het kamp zelf daar kon dat niet. Daar konden wij wel alleen. Want het belsen was eigenlijk wel degelijk een voortzoekslager. Wel degelijk. Je kon er anders. Je kon er, er waren grote voordelen van vergeleken met Auschwitz bijvoorbeeld. Het was geen, geen kamp, maar het werd een uitdachtingsschamp. Je, je werd 75% van de uh, inwoners van de, die, werden, uh, die, zijn, die zijn gestorven, maar niet, niet, niet door Auschwitz door de gaskamer, maar door de verhongering. En dat is net net zo erg om te zeggen, niet erger. Waarom bent u in bergen belsen dat dagboek gaan bijhouden? Ja, om vast te leggen wat er gebeurd was. Om vast te stellen wat er... Wat er, wat er en als, je, als andere mensen dat in Auschwitz ook konden doen... waren er ook van hun die, die, die, die dingen gekomen. Begrijp je? Maar dat was niet zo. Heeft u ook geschreven als een manier van overleven... Ja, toch... ja, inderdaad. Ja. Inderdaad, om te, om, om te proberen om dit over. Eh, dat het daarover zou, zou blijven staan. Hier is het. Ja, maar Hier zit het dagboek. Twee stromenland, ja, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat is het. Daar... Maar hij had natuurlijk administratief werk in het kamp gekregen. Ja. Dus hij had potlood en papier. Dat was ja. natuurlijk heel belangrijk. Ja. Dus hij zat aan het bureau al een beetje te schrijven. Nou, ik kan dat, dat allemaal niet meer eerst. Ik kon ook aantekeningen. Ja. U heeft het dagboek nu voor u. Dat is, dat is een, Dit is het origineel wat u nu in uw handen heeft. Ja. En dat kon je onder de dekens onder de onder de kan verstoppen. matras. Nee, dat kon je bij in, in, in, in Auschwitz zijn dergelijke dingen uitgesloten. Maar hier, er zijn een paar, kampen, een paar boeken geschreven van uit het kamp. U gaat nu een aantal fragmenten horen uit twee Stromenland, Het dagboek dat Abel Herzberg bijhield in bergen Belze, waar hij van januari 1944 tot aan de bevrijding gevangen zat. 17 augustus. Gisteren waren er pakjes. Pakjes zijn een zegen voor wie ze ontvangt. Maar als men op een pakje wacht... en wie wacht er niet op? En men ontvangt het niet... dan is de pakjesverdeling alleen maar in staat je neerslachtig te maken en je de hele omvang van je misère weer eens in het bewustzijn te roepen. Het is niet eens het voedsel waar je naar hunkert... en dat nu weer je neus voorbij gaat. Hoe welkom zou een onsje boter, een paar lepels suiker... een pakje havenmout, een appel of een paar sigaretten zijn? In de volkomen ontoereikendheid, in de eentonigheid of smakeloosheid van het eten hier... zou je één keer het gevoel kunnen benaderen van verzadigd te zijn. Je maag zou een dag weer normaler werken... Het speeksel zou je niet voortdurend in de keel schieten... en een zuurige hoestprikkel doen ontstaan. Dat alles zou zo zijn. Maar het is het voornaamste niet. Het voornaamste is de groet van levende mensen... die je lief zijn en die aan je denken. En wanneer je dat niet hebt, week na week en maand na maand... dan klimt de zorg in je omhoog. En begint je te pijnigen met herinneringen. Waar zijn de kinderen... Hoe zou het ze gaan? Waarom komt er nooit, nooit een woord van hen? Een groet van hen? Een pakje? Waar zouden ze zijn? Leven ze nog? Als je s'nachts in je krib ligt, dan roovert je slaap. Waar zouden de kinderen nu slapen? Ik heb een dochtertje van negen jaar. Hebben de Duitsers, die beschermers der Europese cultuur haar opgesloten, haar naar Polen gebracht. Er zijn heel wat kleine kinderen alleen doorgegaan. Ook hier in Bergen-Belsen zijn kleine kinderen alleen. En je hele vroegere leven rolt zich weer voor je af. Je ziet je huis. De straten waar je gewoond, Het plantsoen waar je als kind gespeeld hebt. Hoe is het alles toch zo gekomen? En waarom? Waarom? Je denkt aan je vrienden. Wat zouden ze nu doen? Een broers en zusters in Polen. Waar zouden ze zijn? Als je een pakje krijgt, krijg je een beetje troost, een beetje hoop. Als je geen pakje krijgt, dan stijgt je de gal in de keel. is nog altijd zeer heet. We zijn nu zo ver... dat er om een beetje water... in het waslokaal kleine vechtpartijen ontstaan. Dergelijke dingen worden dan berecht door onze rechtbank. Hier bestaat namelijk een zeer merkwaardige inrichting. Wij hebben een autonome rechtspraak. Formeel is de zaak al dus. Uit hoofde van het leidersbeginsel... is de joedenelteste rechter... en bevoegd straffen uit te delen. Behalve natuurlijk de SS die te allen tijden op ieder gebied ingrijpen en straffen kan... maar, voor zover het de verhoudingen binnen het kamp betreft... dat nagenoeg nooit doet. In zoverre bestaat hier dus een beperkte mate van vrijheid. De Eltestenraad nu heeft een adviserend lichaam in het leven geroepen... dat de joeden in alle aangelegenheden waarin straf wordt opgelegd... adviseren moet. De joeden is wel zo verstandig zich stipt aan deze adviezen te houden en daar het bedoelde lichaam, die rechtscommissie geheten... gevormd wordt door volkomen integere mensen... en door juristen van jarenlange ervaring wordt geleid... die hun taak met de uiterste ernst en voorzichtigheid uitvoeren... heeft de juridische commissie zich groot gezag weten te verwerven. Het is in elk geval een lichaam... aan welks onpartijdigheid en integriteit nauwelijks getwijfeld wordt. De rechtscommissie behandelt de meest uiteenlopende zaken... zowel van strafrechtelijke als van civielrechtelijke aard. En de problemen waarvoor zij staat zijn moeilijker... en voor het leven der justitiabelen belangrijker... dan ook de meest ervaren jurist zal hebben meegemaakt. Ikzelf ben aanvankelijk lid van de commissie en dus rechter geweest. Aanvankelijk haar secretaris voorzitter. In de laatste tijd ben ik Zagwalter van de Juren-Elteste... in juridische aangelegenheden... en heb daarmee de gehele rechtsvorming in handen. 17 september. Vandaag ben ik jarig. Voor het eerst sinds 1933. Of misschien zelfs sinds 1929. Een verjaardag met een perspectief. Niet alleen de vrijheid, ook een betere wereld straalt ons tegemoet. Wij zullen, als we leven, als vrije mensen leven. En weer kunnen medewerken aan al die dingen die het leven waarde geven. Voor vandaag waren er vele heerlijkheden... Thee heeft broodkoek laten bakken en een aardappelkoek. We zitten tezamen op mijn bed te smullen. Vanavond is het nieuwjaar. Rosh Hashanah. Er zijn goede berichten van het front. Westerbork heeft kranten meegebracht. Ik heb de Deutsche Zeitung für die Nederlanden gelezen van 8 en 9 september. Het is een genot om te lezen hoe dapper de Duitsers sneuvelen. O kinderen uit een jodenkamp. Hoe zullen we laten vermijden dat je de mensheid haat... met al de bitterheid die zich in jullie heeft opgekropt? Hoe zullen we vermijden dat je je volk vervloekt... aan wie je dit alles te wijten hebt? Omdat je een jood bent, hebben ze je s'nachts uit je bedje gehaald... en hierheen gebracht. Omdat je een jood bent, laten ze je honger lijden en hebben ze je, je speelgoed afgenomen. Wat heeft het jodendom daar dan tegenovergesteld... De filantropie van de Joodse raad misschien, die bovendien nog eens mislukt? Kom, ga mee. Ik wil je naar een land brengen dat niet overvloeit van melk en honing. Waar geen goud te vinden is en geen ander erts. En ook geen petroleum. Waar geen rijkdom wacht en misschien niet eens rust. Waar je onder een hete zon moet werken met je handen voor een stuk brood en een bord groente. Maar waar je, als je in de grond graaft... Eén ding vinden zult dat de Jood nergens ter wereld verkrijgt. Dat kleine beetje eenvoudige menselijke waardigheid. Uiteraard gaat de Joodse staat Herzberg zeer ter harte. Vindt hij dat Israël er in de afgelopen 40 jaar van gemaakt heeft... wat er van te maken viel? Nou, dat, dat, dat wil ik liever niet over hebben. Want ik, vind, ik ben het er helemaal niet mee eens... Hoor, met wat er van, van de, die staat is ge, terechtgekomen. Ik, ben, ik, ik, heb al, ik heb gehoord bij de... Uh, wat men het Hebreus noemt Shalom Achshaf-beweging... Dat ze de vrede nu. Ze wilden, die wilden de vrede hebben met, met de Arabieren. Hè? En uh, dat is. Uh, natuurlijk niet. de, de fanatieken. die. Die, die... Ja, die waren anders. En wat er van terecht moet komen mag de duivel weten. maar ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik ben niet zo erg. Uh, van huis uit niet zo'n erg grote optimist. Mm. U maakt zich zorgen over de situatie in en om ik Israël? Daar maak ik inderdaad zorgen over. Welke elementen berokkenen u dan de grootste zorg? Nou, aan de, de, uh, de ene kant die, de, de Arabische groeperingen... en de, aan de ene kant... en dan aan de andere kant zeer sterk die uh, fanatieke Joden... zie wat daarvan terecht nog komen mag, we weten waarom. Maar uh, ik maak daar nog wel wat zorgen over, ja. En dat is niet ik alleen. Mm. U heeft eens dus een keer gezegd, uh, dat moet een paar jaar geleden zijn... van de 91 jaar die ik leef, ben ik 92 jaar Zionist. Wat ja. betekent Zionisme voor u, meneer Herzberg? In wezen is het een reactie op het antisemitisme. Begrijpt u? En ja, om dat nou in een paar woorden uiteen te zetten... het symbolisme is een politieke beweging geweest. En, en, begrijpt u? En wat tegelijkertijd politiek en religieus. Maar het ultieme doel is toch steeds geweest de eigen Joodse staat, hè? Ja, dat was het natuurlijk, de, een Joodse staat. En dat is ook gebeurd. Dat is er... Uh, dat is inderdaad een staat geworden. Dat is voor eeuwenlang zijn de Joden een minderheid geweest... in, in, in alle mogelijke landen. Alle mogelijke... En, en, en, zijn vervolgd geweest. En, en dat is veranderd natuurlijk. Ze zijn zelfstandig geworden. En daartegen heeft de Arabische be, be, be, beweging... de, de hebben ze sterk verzet... En dat, dat is nu tenslotte slotte tot uiting gekomen. Voor de oorlog bent u een paar jaar voorzitter geweest... van de Nederlandse Zionistenbond. Vijf jaar. Vijf jaar. Uh, nu bent u zelfs geen lid meer van die bond, hè? Nee, nee ik ben nu geen lid meer, nee. Waarom niet? Ach, het is zo verschrikkelijk moeilijk om uit een te leggen. Uit, uit de... Het is het, is, het is, die... die... In, in de Zionistische beweging... De, de, je moest je eigenlijk in, in Israël wonen om, om, om, om dat mee te doen, zie je? Het hm. ja, is ontzaggelijk gecompliceerd om dat allemaal uit te zetten. Ook in uw werk bent u in de uh, latere jaren... Uh, steeds minder scherp Zionistisch geworden, hè? Nou, dat wil ik niet zeggen. Niet minder scherp. Ik heb het altijd blijven... Maar ik ben er geen lid meer van. Omdat ik... Kijk, je wordt op een bepaalde leeftijd, je te oud... om je met de kritiek te bemoeien, zie, van het sionisme. Ik ben geen... Ik ben, ik ben een... Ik uh, behoor tot, de, tot die stroming. Die, daar heb ik misschien van gehoord van de minister Peres. Hè? Ja. Nou, die, die, die, die beweging. Die, dat, dat was veel meer de mijne. De bedoeling was van die vrede-mijn-beweging... Vrede als ik het kort mag zeggen... Om... Uh, uh, land af te staan in, in de ruil van vrede, ziet? wat heb je? je? De, de, die, uh, de Joodse staat, die zou, die zou dan bepaalde gebieden aan de Arabieren afstaan. Je? Maar dat, is, dat is nu op het ogenblik uh, allemaal in het honderd gelopen. Zou je kunnen zeggen dat de Havikken, zoals dat wel eens genoemd wordt... de macht hebben in Israël op dit moment? En niet die groepen die naar verzoening streven met de Arabische ja, buren Ja, de havikken, de havikken hebben inderdaad de macht in Israël. En in, die, in, in de sionistische beweging. En die Meneer Shamir, de Likud-beweging, dat is een rechtse beweging. En de arbeidersbeweging, de socialisten, die waren... de tegendeel die waren voor een... Vrede met Arabieren, met compromissen met de met, met, uh, compromisse met, met, uh, met Arabische vrouw te, te komen. Compromissenpartijen. Is dat in het teken, zeggen veel mensen. van de medemenselijkheid? Ja, zo is het ook. Zo is het ook. Ja, ik. Uh... Ik ben in zekere zin een, een, een rare snuiterhoor. <laughs> ja, ik heb bijvoorbeeld. ik heb bijvoorbeeld nog nooit kunnen verenigen met die. Uh, de wijze waarop de de drie, de, destijds de drie en nu de twee van Breda... begrijpt u dat die geen genade... of geen genade is eigenlijk eigenlijk uh, misschien niet juist... dat ze vrijgelaten zouden worden. Dat het, dat het nou genoeg was, begrijp je zo? Al die, die, die... opeenstapeling van, van uh, gevangenschap en zo, begrijpt u wel? Dat, dat, dat ligt me niet... Dood gewoon ligt me dat niet. Ik, ik kan dat niet. Hm. En ik heb gezegd, laat de mensen lopen. Want ik vind die, die straf, van een levenslange straf... vind ik uh, menselijk niet te verantwoorden. Is rancune u geheel vreemd? Nou, eigenlijk gezegd... Uh, eigenlijk gezegd wel, ja. Ik ben ook... Uh, ik, ik kan me ook niet... Ik, ik, ik heb advocaat geweest, zoals u weet. Hè? Ik ben 55 jaar advocaat geweest. Ik heb me nooit erg uh, thuis kunnen voelen in het strafrecht, zie je? Dat ligt me allemaal niet. Schrijft u nog steeds, meneer Hartsberg? Dat kan ik niet meer. Dat kan ik echt niet meer. En dat spijt u? Ik kan niet eens... Kan niet eens. Uh, ik kan niet eens meer uh, leesbaar schrijven. Ik kan niet eens een brief, een brief schrijven van mijn eigen familie. Die moet ik met mijn, mijn vrouw, die, die, die, die, die dicteert dat en die noteert dat. In 1982 verscheen de bundel twee verhalen. Eén van die verhalen heet De Oude Man en de Engel Azriel. De laatste dagen van een oude man vallen hem zwaar... totdat de engel Azriel zich bij hem aandient. Hoeveel dagen of uren, dacht de oude man... zijn mij nog vergund? Of liever, hij betrapte zich erop dat hij zichzelf moest corrigeren... tot hoeveel dagen en uren ben ik nog veroordeeld? Zou er in deze korte tijd... Korter dan een zucht. Toch nog iets als een taak voor mij zijn weggelegd. Met lege handen ben ik de wereld der vergankelijkheid ingetreden. Moet ik nu met dezelfde lege handen naar de eeuwigheid wederkeren? Zeg jij het? Jij, eens mijn kostbare godsbeeld. Dat ik met zoveel zorg lang in mijn binnenste heb gekoesterd. Is er nog een glimp van hoop? Iets als een opdracht dat mij bevrijden kan? Iets, hoe gering ook, dat op mijn ingrijpen wacht. Het is er, sprak een stem. De oude man schrok. Hij kende die stem niet. Hij sloeg de ogen op en zag tot zijn verbazing... dat aan de rustbank waarop hij lag, een vreemdeling tegenover hem zat. Het is er, herhaalde deze als om hem gerust te stellen. De oude had nog nooit zulke vreemde verschijning gezien. Een grijsaard als ik, dacht hij. En toch rimpeloos. Een grijshaard met een knapengezicht. Opvallend feilloos gekleed en gekapt. Alleen als hij sprak, klonk er uit zijn woorden iets van teleurstelling en moeheid. Aan zijn uiterlijk was daarvan niets te merken. Ik ben ook geen mens, zei de vreemde bezoeker... die de gedachten van de oude man blijkbaar raden kon. Wie ben je dan? vroeg deze. Je hoeft niet bang te zijn, was het antwoord... Ik ben niet de dood die je verwacht. Er zou eerder, als ik iemands vijand zou kunnen zijn... geen groter vijand van een bestaan dan ik. Maar wie ben je dan? snouderde de oude man ongeduldig. En waar kom je vandaan? Ik ben een engel. Of als je dat liever is, een idee. Mij is dat om het even. Mijn lot is in elk geval dat der onsterfelijkheid. Hoe heet je? Jij engel? Er lag iets honends in deze vraag. Mijn naam is Asriel. Hetgeen zoals je weet betekent... God is mijn hulp. Zo hebben de mensen mij genoemd. Ik geloof niet dat God helpt. Kon de oude man niet nalaten zijn bezoeker bijten toe te voegen. Vertel mij alleen maar wat jij hier komt doen. Welke goddelijke hulp heb je te brengen? Troost misschien. Die heb ik niet nodig. Ik kon niets brengen, zei Asriel troostel al helemaal niet. Ik kom als bedelaar. Niet ik ben het die jou. Maar jij die mij helpen moet. Ervaart u het leven, ondanks het feit dat u niet meer kunt schrijven... toch nog als zinvol? Het leven, het leven, het leven, ja. Of het leven, dat is juist het grote, grote probleem. Dat je zo leeft, 95 jaar. En dat je eigenlijk jezelf hoe langer, hoe meer vraagt. Wat is de zin van het leven? En hoe kom ik dat nou? Wat, wat is dat voor zin? Wie ben ik nou. Nul, niks, niks, niks en nog niks. Iemand die, die, die, die geen enkele waarde meer heeft. Dat is eigenlijk het, het, het, het, het, het, het feitelijke uh, waar je voortdurend weer mee zit. Wat ben ik eigenlijk? Want je bent toch niks meer. Waarom, zijn, waarom, moeten we zo, waarom worden we zo oud? Waar is dat voor? Die vragen die, die, die doen je beter. Ja, is het waar of is het niet waar? Je hebt het er wel eens over, ja. Wat is, het leven voor? wat is het leven eigenlijk? Wat is dat nou eigenlijk? Wat zijn we nou eigenlijk? Wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Wat, zijn we de, wat, wat, wat, wat doen we? Wat, die, die, die vragen, zo, die, die levensvragen die voor iedereen opkomen die oud wordt, dat houd je bezig. ...in een aflevering van Literama uit 1988... ...een portret van de schrijver, advocaat en procureur Abel Hertzberg. Een bijdrage van de NCRV. De fragmenten werden gelezen door Reinier Heideman... ...techniek Hans Kikkert de Koe en Beert Gertenbach. Presentatie Leonore van Prooijen. Helko Span was in gesprek met Abel Hertzberg. Die geboren werd op de datum van vandaag, 17 september in 1893... Hij overleed in 1989 op 95-jarige leeftijd. Het is bijna twee minuten voor vijf. En uh, dat betekent dat het zometeen tijd is voor een uh, kort journaal. Daarna gaan we verder met nachtvluchten bij Max. Wanneer u van tevoren wilt weten wat er zoal staat te gebeuren hier gedurende de nachtelijke uren... dan kunt u dat zien op Teletexpagina 331... Of u kijkt op onze site en dat adres is nachtvluchten.fm. U vindt op diezelfde site, nachtvluchten.fm, ook al onze contactmogelijkheden. En wanneer u een bericht wilt achterlaten in het gastenboek, dat kan ook. Dat is dan uh, wanneer u uw pennevruchten wilt delen met andere luisteraars. Misschien wilt u de samenstelling wel in uw mailbox ontvangen. Stuur daarvoor dan even een bericht naar noraradio 1nl en zet in het onderwerp mailinglijst. Goed, blijf er even bij. Want ook het volgende uur is weer heel bijzonder. Henk van Middelaar is daarin in een aflevering van Hoezo... het wetenschapsprogramma van NTR... in gesprek met de cultureel antropoloog Matthijs van der Port over de religieuze beweging Candomblé. Graag tot zo.